Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De boer Burgerbeweging is de grote winnaar van de provinciale statenverkiezingen. Het lijkt erop dat de partij 15 zetels haalt in de Eerste Kamer. Caroline van der Plas was door het dolle. Eh, ja, ik vind het echt niet normaal. Ik vind het echt niet normaal. Ja, ik vind maar het wel normaal. Dit had ik nooit verwacht. Alle coalitiepartijen verloren gisteren zetels, maar premier Rutte was sportief. Ik had natuurlijk liever winst gehad. We gaan nu van 13,3 naar 12,8, dus een half procent achteruit. Um, maar natuurlijk zou je liever winnen, maar het is een prachtige avond voor BBB. Dus ik feliciteer Carolijn van der Plas uh, ja, echt met deze overwinning. Het zou goed kunnen dat de regeringspartijen nu met de BBB moeten samenwerken om wetten ingevoerd te kunnen krijgen. De definitieve uitslag die is nog niet bekend, omdat het tellen van de stemmen op veel plaatsen nog niet klaar is. Op sommige plekken raakten vrijwilligers van de stembureaus oververmoeid. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vannacht gezegd dat op die stembureaus mensen het werk neer mochten leggen, omdat er anders misschien fouten werden gemaakt. Van één gemeente weten we dat ze zijn gestopt met tellen, dat is Diemen bij Amsterdam. En ander nieuws. Zorgmedewerkers in tientallen ziekenhuizen leggen vandaag een groot deel van het werk neer. Ze willen dat er een betere CAO komt met een loonsverhoging en een beter rooster. Op veel plekken draaien ze daarom een zondagsdienst. Alleen voor spoedeisende zorg kan je daar dan nog terecht. En titelhouder Real Madrid staat in de kwartfinale van de Champions League. Gisteren werd het 1-0 tegen Liverpool, nadat de Spanjaarden eerder al met 5-2 hadden gewonnen. Liverpool aanvoerder Virgil van Dijk baalde na afloop. It's tough to lose again, but the next time we play against each other we will try to win again and uh, it won't it won't be in your head because in football anything can happen. Ook Napoli gaat naar de kwartfinale. De Italianen wonnen met 3-0 van Eintracht Frankfurt. Het weer nog, vanochtend op veel plekken regen. Vooral in het noorden blijft het een flinke tijd nat. Vanmiddag dan is het vaker droog en is in Limburg ook best wat zon. Het wordt 9 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een ongeluk met een busje en twee personenauto's op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam bij Zaanstad Zuid. Er zijn er drie rijstroken dicht en dat veroorzaakt 7 kilometer file en dikke uur vertraging. Op de aansluitende A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad voor Knoppen Zaandam 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En 10 minuten oponthoud bij Broek in Waterland op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam.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 Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik was, was. Ik zou ik laten zien dat ik trots was. Doe eens dat jullie pijnlijk les was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik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 Zou het laatst weten als ik en nou, als ik echt danse was? Danse was? Zou het nou laatst weten als ik echt was? Echt was? is in elke cent waar. Want iedere avond als ik in stap, geeft mijn navigatie automatisch jouw adres aan. Dus nu ben ik onderweg, kan niet wachten tot je zegt: Hé, nee, liever door als je dag vandaag. Ik wacht al kilometers lang op haar. Hey, lieve. ik ben op de terugweg. Want je weet dat ik bij jou alleen maar mijn rust heb. Dus waar je dan ook bent, maakt niet uit. Oh, ik kom naar huis, want ik vandaag heb wel een route. Al moet ik heel de wereld op, blootte voeten, in je favoriete hoodie die nog naar je ruikt. Oh ik kom uit, ik trap het gas in en ik ga. Ah, ah, ah, ah. Ik denk er niet meer over. Ah, ah, ah, ah. Alleen maar linkerwaar. Vlak als ik kom maar.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 hoe oh, ik kom naar huis, want ik vind altijd wel een goede. Al moet ik heel de wereld aflopen te voeten. In favoriet doet niet die nog naar je ruikt. Hoe oh, ik kom naar huis, ja, ik trap met vasten en ik ga. Ah, ah, ah, ah, ah. Ik denk er niet meer over na. Ah, ah, ah, ah. Alleen maar. <laughs> darling yop yeah, yop yeah, yeah. darling <laughs> And you are. Uh, keep on dreaming that you'll be a superstar. En de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote winnaar van de verkiezingen voor Provinciale Staten is de boer-burgerbeweging. De overwinning is veel groter dan verwacht. In Drenthe, Flevoland en Zeeland zijn alle gemeenten klaar met tellen. En de BBB is in die drie provincies de grootste. De partij staat volgens een voorlopige prognose op 15 zetels in de Eerste Kamer. BBB-leider Caroline van der Plas is euforisch over het resultaat. Ze noemt het een signaal van de kiezers aan Den Haag. Kiezers willen volgens haar een ander beleid. Coalitiepartijen VVD, CDA en D66 zijn teleurgesteld. PVDA en GroenLinks zijn tevreden met de 15 zetels... die de combinatie in de Eerste Kamer lijkt te halen. Het weer eerst regen, vanmiddag droog met in het Zuidoosten wat zon... en het wordt 9 tot 13 graden.